Al trillen en te schokken. Hij lag te trillen en te schokken. Ik Dat ik echt even dood ging. En de broer was overal. En iedereen werd heel hysterisch en scheuwen. En ja, hij werd allemaal wit en zijn dus ogen draaide weg. En ik dacht gewoon echt dat hij dood was. Misschien is hij dat ook wel, ik weet het niet. Ik wel het ziekenhuis, weet je niet.